Jobboot met het NOS-journaal. Connie Palme heeft de Libres Literatuurprijs gewonnen. Dat maakte juryvoorzitter Dick Benschop bekend in Amsterdam. Andere genomineerden waren Thomas Verbocht, Joke van Leeuwen, P.F. Tomeese, Inge Schilperhoort en Alex Bogers. Connie Palme krijgt een bronzen legpenning en 50.000 euro.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 Zie je niet al. We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 girl, rock with it girl, show them it girl, but ba the bang bang, bongs with it, girl, dance with it girl, get with it girl, put a ba bang bang.